Het vliegverkeer in Europa komt weer wat op gang, maar het verschilt erg per land en luchthaven. Het luchtruim boven Oostenrijk, Tsjechië en Slowakije is weer open. En er kan ook vanaf Rome en Madrid weer beperkt worden gevlogen. Maar de grote internationale luchthavens van Londen, Frankfurt en Parijs zijn nog dicht. Schiphol blijft in ieder geval tot twee uur vanmiddag gesloten. Luchtverkeerscentrum Eurocontrol verwacht dat 70% van de vluchten vandaag nog uitvalt. Door de vulkaanuitbarsting is de economische schade voor de luchtvaartsector inmiddels groter dan die na de aanslagen van 11 september 2001. De Europese luchtvaartorganisatie IATA schat de schade op 250 miljoen dollar per dag. IATA wil dat er op korte termijn weer gevlogen wordt waar dat kan. En ook minister Eurlings dringt daarop aan. De KLM laat wel testtoestellen vliegen. Vanochtend is er een Boeing 737 zonder passagiers naar Parijs vertrokken. De KLM werd daarmee laten zien dat vliegen verantwoord is. En twee testvluchten van gisteren naar het Verre Oosten zijn probleemloos verlopen. In de vertrekhal van P.O. Ferries in Rotterdam staat sinds kort een speciale kluis voor drugs. Toeristen die na een bezoek aan Nederland nog een beetje hash op zak hebben, kunnen die in de kluis gooien. Op de veerboten tussen Rotterdam en Hull worden geregeld kleine hoeveelheden softdrugs gevonden. Om te voorkomen dat die bijvoorbeeld gevonden worden door kinderen, is de kluis in de vertrekhal neergezet. In Zaandam heeft de politie gisteravond een waarschuwingsschot gelost... om een eind te maken aan een vechtpartij in een speeltuin. Bij het incident waren tientallen mensen betrokken. De vechtpartij brak vermoedelijk uit naar een ruzie tussen twee meisjes. Steeds meer mensen bemoeiden zich ermee. Uiteindelijk zijn drie mensen aangehouden. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Het is 10 tot 16 graden. Morgen meer bewolking en smorgens kan het in het noorden wat regenen. Dit was het Einde.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 Van Zandvoort Als de lichten hier straks uitgaan Als ik alles heb gezegd Dan kan iedereen op huis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 In vanilla twilight I'll sit on the front porch all night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 Of my mind, time after time, I see reflections of you and me, reflections of. antwoord ook op tv. GFM Text TV op kanaal 45. GFM I can't lie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 I've been to London, yeah. I've been to Paris, yeah. even where they're in Tokyo, Tokyo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 FM. Al al al 20 jaar live in Zandvoort. Let's hear it. En jij bent erbij. Je zegt ik ben vrij, maar jij bedoelt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 Ik geef u de hoop voor terug, geef mij nu de nacht, ik geef u een morgen terug. Zolang ik je niet verlies, vind ik huis wel mijn weg met jou.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 Vind ik heus wel mijn weg met jou.